Middernacht, het begin van woensdag 25 juli. Mariet Krol met het NOS-journaal. In het noordwesten van Syrië zijn duizenden militairen van het regeringsleger... op weg naar de stad Aleppo. Dat melden opstandelingen aan persbureau Reuters. De troepen zouden met zwaar geschut oprukken vanuit de provincie Idlib... ten zuidwesten van Aleppo. De opstandelingen zeggen dat ze de achterhoede van de troepen van president Assad... hebben aangevallen. Het is onduidelijk of daarbij die gevechten doden zijn gevallen. In Hama hebben Syrische troepen volgens leden van de oppositie ongeveer 30 mensen gedood die daar een moskee binnengingen. Volgens activisten waren de schutters militairen die een wegafzetting bewaakten, samen met een militie die trouw is aan president Assad. Volgens een activist schoten militairen in het wilde weg met automatische geweren op moskeegangers. De grote bosbranden op de grens van Spanje en Frankrijk zijn onder controle, dat zeggen de autoriteiten in de Spaanse regio Catalonië. Het kan nog tot vrijdag duren voor het vuur is gedoofd. De branden ontstonden vermoedelijk doordat iemand een sigarettenpeuk in een droge berm had gegooid. De bosbranden hebben aan vier mensen het leven gekost. De politie Utrecht noemt de informatievoorziening rond de asbestverontreiniging in Kanaleneiland gebrekkig. Eerder klaagden bewoners al dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden... door woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht... Agenten die de omgeving bewaakten zeggen dat ze niets hoorden over de gevaren van het asbest. De Britse regering stapt naar de rechter om te voorkomen dat grenswachten de dag voor de opening van de Olympische Spelen gaan staken. Volgens Binnenlandse Zaken is de stemming van een vakbond over de staking niet volgens de regels verlopen. De stakers werken onder meer op internationale vliegvelden en in veerboothavens. Ze vinden de werkdruk te hoog. Dan nog het weer, vannacht helder, het koelt af tot een graad of 14. De komende dag opnieuw zonnig en droog en het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. De zanger die u net hoorde, dat is mijn gast die zich hier muzikaal uitleeft in zijn bandje. Maar we gaan het niet hebben over muziek vanavond, wel over het vrijheidsbegrip. Zoals dat de laatste decennia in de lengte en de breedte is opgerekt. Voor de een is vrijheid het recht om te kwetsen, voor de ander om geen stroopreed in de weg gelegd te krijgen. Maar is dat nog wel vrijheid? Of zijn we vrijheid gaan verwarren met vrijblijvendheid? Mijn gast studeerde filosofie, werkt bij de Groene Amsterdammer en is docent filosofie. Met Robin Brouwer stelde hij in 2008 een boekzame liberticide, kritische reflecties op het neoliberale denken. Dit najaar verschijnt het vervolg, vrijheid maar voor wie. Welkom Thierr Bakker. Dankjewel. Wat was de naam van de bandje voor de mensen die nu razend enthousiast op de stoel staan? Uh, le Beef -tech. Le beef De biefstukken. En, spreek, en spelen jullie ook in het, in het nationale circuit? Ja, joh, we spelen uh, uh, maandelijks uh, 2 augustus in de Pacific Park in Amsterdam. Ja. En uh, 5 uh, augustus uh, in, op Ruigwoord. Op het uh, Diamant. Nee, het uh, Festival. En je bent niet alleen de zanger, maar ook de dwarsluitist. Ja. Die hebben we net even niet meege. Nee, die hebben we niet mee mogen okay. nemen. Maar... Ja, ik zei net over liberticide, kritische reflecties op het neoliberaal denken. Liberticide is eigenlijk de moord op de vrijheid, ja. hè? dat is de vertaling ervan. Dat hele project dat begon zes jaar geleden, zoals je zelf schrijft, met verbijstering. Verbijstering over de teleurgang van de maatschappij. Wat zagen jullie? Wij uh, zagen eigenlijk sinds uh, 2005. Uh, er zijn mensen die het al veel eerder hebben gezien, maar. Uh, wij, waar onze ogen die openden zich uh, rond 2005. Dat we in verschillende uh, ja, uh, lagen van de samenleving eigenlijk zagen dat datgene wat, wat, wat wij belangrijk vonden of vinden. Namelijk in het onderwijs, in, in de zorg, in, in de kunstensector, uh, maar ook in het bedrijfsleven. Uh, dat langsband datgene wat, wat een samenleving is, namelijk de gemeenschappelijkheid, uh, dat die langzamerhand uh, uit elkaar viel. Uh, en uh, niet alleen uit elkaar viel, maar ook structureel door een bepaalde ideologie. Het is een oud woord, ideologie, maar het is een, een samenraapsel van ideeën en gedachtes. Uh, en die ideologie die noemen wij het neoliberalisme. Uh, die gedachtes die, uh, die, ja, die zorgden ervoor dat die samenleving langsmond uh, uiteen brokkelde. En, uh, ja, privatisering dat is een bekend woord. Deregulering, het zijn allemaal moeilijke woorden voor datgene... Uh, wat, wat voor ons eigenlijk betekent dat uh, de burger er steeds verder uh, van de samenleving af komt te staan. En dat het sociale, datgene wat, wat, wat ons mensen bindt, dat langzaam steeds uh, verder afbrokkelt. En die verbijstering is zes jaar later nog steeds? Uh, ja, zeker. Uh, zeker omdat we nu in 2012 te, hebben te maken met een, uh, een tweede kredietcrisis. Na 2008 In 2012 komen we in een volstrekt andere situatie dan in 2008, uh, waarin uh, dus niet alleen de Verenigde Staten in een uh, kredietcrisis zitten... maar uh, dat diezelfde systeemcrisis ook in Europa in volle gang tekeer gaat. Hè. De kranten staan er vol van, ook uh, deze dagen. Uh, en ja, de, ik heb je net even een krant gegeven ja. en ik zei... pak er nou eens iets uit wat voor jou zo'n uh, symptoom is van wat er aan de hand is. Ja, nou, dat is grappig. Uh, in de NRC van vandaag, uh, op de voorpagina... Nederland die dreigt de AAA-status te verliezen. Ja, dat is wat ons betreft echt een, een, een, een symptoom... van wat je ziet hoe wij eigenlijk achter, uh, achter een uh, volstrekt verkeerd vrijheidsideaal aanlopen. Want datgene wat tegenwoordig uh, als vrijheid wordt gedefinieerd... is de vrijheid in de economie. Namelijk een vrije markt. Vrije concurrentie. Dus uh, Het woord vrijheid wordt heel duidelijk geframed... Op die manier. Dus dat je op een gegeven moment zegt van... nou ja, die economie die maakt ons vrij. En ja, dat is wat mij betreft gewoon een heel groot probleem. En dat kan ik het best illustreren aan de hand van een, uh, van een grap... eigenlijk die ik, uh, die ik wel vaker vertel. Um, er komt een patiënt, die komt uh, bij de psychiater. En die psychiater vraagt, uh, nou, wat is er aan de hand... Uh, heeft u een probleem? Dan zegt die patiënt... ja, ik, ik heb uh, de dwanggedachte dat ik, dat ik een graankorrel ben. En dat een grote kip mij dreigt op te eten. En dan zegt de psychiater... nou, dat is geen probleem tegenwoordig. Uh, zes sessies kunnen we dat wel uh, doen. Niet in psychoanalyse, want dat duurt te lang. Nee, zes sessies helpen je van die angsten af. Uh, na zes sessies uh, komt die patiënt weer bij de psychiater. En uh, vraagt die psychiater... en, hoe zit het ermee? Dan zegt die patiënt... nou ik heb niet meer het gevoel dat ik een graankorrel ben. Maar de vraag is, weet die kip dat ook? <laughs> en dat is wat mij betreft exemplarisch voor ook dit voorbeeld. Eh, wij, wij, wij, wij worden door een bepaalde kip, worden wij telkens lastiggevallen, Namelijk de kip van de vrijheid van de economie. Dus op het moment dat een kredietbeoordelaar tegen ons zegt... uw AAA-status uh, dreigt u te verliezen... Ja, dan zou je natuurlijk moeten zeggen van... Uh, nou ja, uh, misschien heeft uh, deze patiënt een psychiater nodig... Mm -hmm. Want ja, wie is nou de kredietbeoordeler om te zeggen dat wij een AAA-status... en wat voor belang is dat voor onze economie? En zo zie je eigenlijk dat, dat ons telkens een wortel wordt voorgehouden... die wat mij betreft echt, gewoon echt heel erg uh, nou ja, problematisch is. Hoe, is. hoe zou je vrijheid binnen het neoliberalisme definiëren? Uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, er circuleren altijd een aantal uh, vrijheidsbegrippen binnen het neoliberalisme. Okay. Vrijheid van meningsuiting, keuzevrijheid... Consumptieve vrijheid. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste vrijheden. En die, die vrijheden die, die worden op allerlei manieren gebruikt. Uh, dus uh, er is niet een eenduidig vrijheidsbegrip. Uh, want het individu mag het zelf bepalen. En als ik het zelf mag bepalen... dan is het altijd ik die dit bepaalt, ik die dat bepaalt. Dus het individu wordt het centrum van de wereld. Mm -hmm. En als je als individu alles mag bepalen... dan heb je alleen maar rechten en geen plichten... Ja, dat illustreer je ook dat dat vrijheidsbegrip in uh, je boek Vrijheid, maar voor wie? Met uh, drie voorbeelden. Ik wil dus even langslopen. Ja. Allereerst Kluun, de fameuze schrijver van Er komt een vrouw bij de dokter en daarna de Weduwnaar, geloof ik. En ja. Nog. Um, misschien kun je even het verhaal vertellen voor de mensen die het niet kennen. En waarom je hem nou als voorbeeld neemt voor dit vrijheidsbegrip? Het uh, belangrijkste uh, wat je natuurlijk van tevoren altijd moet melden... is dat het een roman is. Hè? Uh, het, het is niet zo dat wij uh, klun nu aan de, aan, aan de schandpaal nagelen. Uh, het belangrijkste is dat, dat dit verhaal uh, iets heel erg duidelijk maakt... Uh, in het vrijheidsbegrip dat uh, op een gegeven moment... Een, een, een, een, een, de, de vrouw die uh, leidt aan kanker... en de man die uh, gaat zijn eigen weg en die uh, claimt zijn vrijheid... Dus die vindt dat hij niet per definitie aan het ziekbed hoeft te zitten. Maar die gaat vervolgens ook vreemd met allerlei andere vrouwen. Uh, dat kan hij dus claimen op grond van zijn individuele vrijheid. En dat lijkt op zichzelf uh, nou, heel emanciperend. Ja, omdat die man dus uh, niet in zijn ellende, in zijn droefheid moet zitten. Maar nogmaals, als je die vrijheid uh, wat, uh, wat kritischer bekijkt... dan is het natuurlijk zo dat wij uh, wel degelijk als mensen een zorgplicht naar elkaar hebben... En dan is de vraag, waar komt die claim dan opeens vandaan? Waar komt de claim vandaan dat deze man dus op een gegeven moment als individu zegt... nou, uh, ik wil wel wat anders doen. En dat, daar, daar, zit het, daar zit het moeilijke punt aan dit, uh, dit voorbeeld. Nogmaals, het, het boek is echt een, een neoliberaal boek. Net zoals uh, Ayn Rand, ook The Fountainhead, ook een echt neoliberaal boek. Dus is daarom ook heel goed om te lezen. Maar zij... Uh, Ryan Rand is ook de, de grondlegster van een... het is het meest verkochte boek na de Bijbel in de 20ste eeuw in Amerika. En het is haaks op het Bijbelse uh, gedachtegoed. Want zij predikt um, egoïsme als deugd. Ja. En um, dat is voor jou een typisch neoliberale denkwijze? Nou, ik, ik vind het wel grappig dat je dat nu noemt, want... Uh... Egoïsme op zichzelf is, uh, is niet zo problematisch. Uh, het is natuurlijk heel goed dat je je eigen verlangens uh, naleeft. Uh, maar de vraag is altijd, zijn het werkelijk je eigen verlangens? Ja, dus dan kom je weer bij die kip terecht. <laughs> is, is datgene wat, uh, wat, uh, wat die hoofdpersoon in, de, in het boek van Klun doet... is dat werkelijk zijn eigen verlangens? Ja. Want, ga daar eens op door, jij zegt die verlangens die zijn in hem gewekt door... Nou ja, door, door allerlei prikkels uh, vanuit de samenleving. Dus uh, hij wordt afgeleid van datgene wat misschien hem wel ten diepste raakt... namelijk het verdriet om zijn vrouw. En uh, op het moment dat hij daarvan afgeleid wordt... namelijk door een soort van kip die hem telkens zegt... Van, nou, je moet iets anders doen, dan uh, zitten we toch in een soort dwangmatige vrijheid. Een, een dwangmatigheid die... Uh, die ons afhoudt van de belangrijkste dingen in onze samenleving. Maar zeg jij, de maatschappij bepaalt uh, zonder dat we doorhebben... wat vrijheid voor ons is. En we gaan daar uh, blindelings in mee. Ja. Um, losgaan in shoppen, ik citeer een paar dingen uit je boek. Losgaan in shoppen, lekker je ding doen, gaan ja. voor de kiek. Ja. Dat is wat wij opgedrongen hebben gekregen als vrijheid. Ja. Ja. En dat hebben we geaccepteerd als dat ja. is vrijheid. Ja. En in, in, in het boek Vrijheid, maar voor wie gaven we nog een paar stappen verder. Er uh, is een prachtig artikel van Jodie Dean, Amerikaanse filosoof, Die zegt, uh, kijk, we betalen niet alleen met geld... maar we betalen in het geval van social media... Uh, ook met onze aandacht, met onze tijd... Uh, iedereen heeft zo'n prachtige iPhone of een prachtige smartphone. Niet iedereen, gelukkig, maar ik zelf ook. <laughs> uh, je bent vervolgens continu uh, je Twitter aan het bekijken. Je bent continu je Facebook aan het bekijken. En dan denk je van, nou, prachtig social media. Het zegt het al, hè? dat is hartstikke sociaal. Maar ik denk dus dat, uh, dat je uiteindelijk uh, in een soort van... Zij noemt dat communicatief kapitalisme. Je betaalt met je aandacht. Je bent niet meer geconcentreerd op datgene... wat je werkelijk zo interessant vindt. Nee, je bent continu aan het communiceren... Je bent inderdaad bezig met het spektakel. Het spektakel van zouden er wat gebeuren aan de andere kant van de heuvel? Zou er wat gebeuren daar? Daar moet ik daarbij zijn? Enzovoort. En telkens op Twitter krijg je nieuwe informatie nieuwe informatie. Maar is het wel belangrijke informatie? En uh, een ander voorbeeld is eigenlijk dat uh, we steeds meer uh, worden uh, bevolkt door een vrijheidsbegrip. waarin we uh, de impuls, nou je ja, noemde het eigenlijk al, van, van het kopen, van het consumptieve, die wordt steeds sterker waardoor werkelijk ons, ons brein echt verandert. Waardoor we echt een, een heel ander wezen worden. We zijn niet meer bezig met uh, de, de belangrijke vragen van ons bestaan. Nee, we zijn bezig met uh, waar kan ik het beste dat kopen... of waar kan ik het beste daar zijn of naar is wordt. Dus uh, en het probleem daarvan is dus dat wij uh, zien is dat, dat, dat dat communicatieve kapitalisme... of dat consumptieve kapitalisme ons eigenlijk steeds meer uh, van, ons, uh, van ons wezen... als mens vandaan houdt. Nou, dat wezen als mens, daar wil ik graag met je op doorgaan. Ja. Maar ik ga even vertellen met wie ik nu praat. Ja. Dat is Thier Bakker, hij is werkzaam bij de Groen Amsterdammer. En samensteller samen met Robin Brouwer van twee boeken over het neoliberalisme. Liberticide en Vrijheid, maar voor wie? Meer informatie over deze uitzending en ook andere afleveringen... vindt u op radio1.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en de podcast. En vanaf morgen dit gesprek terugluisteren. En kijk ook nog even, we hadden het al over de social media, op Casaluna Facebook site. Maar jij zegt um, dat consumptieve kapitalisme, um, we komen niet meer toe aan de wezenlijke vragen. Je had het ook over de we het wezen van de mens. Um, wat is dat wezen van de mens, wat we niet meer zien? Dat is het gemeenschappelijke. Datgene wat wij als mens gemeenschappelijk hebben. Dat is niet alleen uh, als mensen onder elkaar, maar ook uh, de producten en de diensten uh, die we hebben. En dat klinkt allemaal heel abstract, maar dat is concreet. Uh, is dat gewoon het onderwijs, de zorg, uh, de nutsbedrijven? Uh, het feit dat we vroeger onze bank, uh, of ons geld brachten naar een bank... Uh, die voor ons investeerde, die keek naar wat gemeenschappelijk goed was... de nutsbanken. Uh, en die banken zijn nu uh, even gaan speculeren met onze centen. Dat is natuurlijk echt een, een hopeloos voorbeeld... van uh, het feit dat wij het gemeenschappelijke aan het verliezen zijn... Jij zegt ergens in, in, in uh, jullie eerste boek: het is geen politiek gekleurd verhaal. Um, nu ben jij zelf wel lid van de SP uh, in Amsterdam. Je ja. komt ook uh, als het met een beetje geluk uh, straks in de Tweede Kamer. Het Vijf... gaat vast gebeuren. 25? Ja. ja, de peilingen zijn, uh, zijn gunstig. Je staat op 25. Ja, 25. Um, um, maar elke visie op het neoliber neoliberalisme is toch per definitie politiek. Uh... Nou, uh, dat is uh, denk ik weer uh, slij de spijker op zijn kop. Uh, ik denk dat uh, uh, er heel veel visies op het neoliberalisme zijn. Zijn gedepolitiseerd. Uh, dat is eigenlijk een moeilijk woord voor uh, het feit dat je niet meer weet... Uh, waar de belangen nou werkelijk vandaan komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Den Haag... Uh, de belangrijkste besluiten die worden genomen die worden beïnvloed door allerlei lobbyisten die daar rondhangen... en die daar achter de schermen met de politici praten en zeggen van... nee, dit moet je doen, dat moet je doen, zus moet je doen. Bijvoorbeeld alcohol. Als je de portefeuille alcohol hebt... of alcoholbestrijding in Den Haag... Dan uh, heb je zo, uh, word je zo uitgenodigd voor allerlei lunches met uh, mensen van grote brouwerijen... grote uh, frisdrankfabrikanten enzovoort. enzovoort. Dus, en dat geldt ook voor de verzekeringsbranche, dat geldt voor de, de bankenbranche. Uh, dus uh, heel veel zaken zijn gedepolitiseerd. Ik noem dat zelf altijd uh, de, de, de politiek van de economie. Uh, en ja, als je praat over een, een democratie... dan wil je toch altijd dat uh, de burger dichter bij de politiek komt... Maar door dat soort lobby's lijkt het alsof de, de burger... steeds verder van de politiek komt te staan. Want ja, eh, op een gegeven moment moet je toch de vraag stellen... Eh, hoe ga je eh, het alcoholprobleem onder jongeren indammen? Hoe ga je zorgen dat een aantal jongeren dus eh, niet gaan coma zuipen? Maar om nog even terug te gaan ja. naar dat neoliberalisme. Um, jij zegt dus, in de, of jullie zeggen, dat, uh, dat het... Um, geen politiek gekleurd verhaal is, maar het is ontstaan, het is begonnen, het heeft um, weerklank gevonden. Um, het, is nog, het heeft vaste voet aan de bodem gekregen. Ja. Um, waardoor, door wie, waarom? Uh, <clears throat> uh, dat is een. Uh, uh uh, een heel lang verhaal. Uh, je kunt het heel. <laughs> ga je dreigen, hè? Je wilde de korte versie horen. Uh, ik denk dat. Uh, eigenlijk. Uh, om het toch lang te houden. <laughs> het vrijheidsbegrip vanuit de verlichting... Uh, kent eigenlijk uh, twee uh, stromingen: een liberale stroming, uh, die dus de vrijheid voor het, uh, voor het individu predikt, uh, de emancipatie van het individu. En. Uh, een ander vrijheidsbegrip is het, de bevrijding uit de onmondigheid. Dat is uh, de bekende definitie van Emmanuel Kant... die een kritiek heeft op de rein, uh, ruine vernoemd, op de, op, de, op de reden. En die zegt, we moeten kritisch zijn naar, eigen, uh, naar onze eigen ratio. Mm -hmm. en niet alleen in, in, de, in, de, in de theoretische zin, maar ook in de praktische zin. Dus we moeten heel kritisch zijn naar waar wij geknecht worden als mens. Dus daarom moeten we dus uit onze onmondigheid treden... We moeten kritisch zijn naar uh, de mogelijkheid uh, om onze vrijheid te realiseren. En de vrijheid is dan voor iedereen. Uh... Is het uh, dat je zegt, je noemt net de verlichting. Um, de verlichtingsidealen waren natuurlijk drie ja. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. En um, dat we alleen de vrijheid hebben overgehouden. En nog volgens een bepaalde definitie en dat we gelijkheid en broederschap... ergens halverwege de weg zijn verloren. Is dat wat je zegt? Ja, nou, ten eerste is het belangrijk om te beseffen... dat het woord broederschap er later bij is gekomen. Uh, dus dat... dat dat is al heel problematisch. Dat is in de 19e en 20e eeuw vertaald in solidariteit. Daar kun je ook nogal moeilijke dingen over zeggen. Maar het woord gelijkheid is inderdaad uh, uh, al redelijk snel losgezongen van, van vrijheid. En vrijheid zonder gelijkheid, dat, dat is denk ik uiterst uh, problematisch. Net zoals geloof, hoop en liefde uh, ook niet zonder elkaar kunnen. Uh, het zijn eigenlijk uh, drie uh, aspecten van, van, van een bepaalde geschiedenis, van een bepaalde traditie. Waarin uh, mensen een bevrijdende uh, traditie hebben opgebouwd, een bevrijdende geschiedenis. Dus die konden niet zonder elkaar. En uh, op het moment dat je dus vrijheid loszinkt, hè, dan krijg je een emancipatie. Een emancipatie van een bepaalde groep, maar een desemancipatie van een andere groep. Dus het is bijvoorbeeld uh, ongelooflijk goed... dat uh, bepaalde uh, uh, groeperingen zoals vrouwen of homoseksuelen zich emanciperen. Maar gaat dat niet ten koste van anderen? En ik denk dat, dat, dat daarin... Uh, ten, koste uh, uh, ten koste van wie bijvoorbeeld? Ten koste van bepaalde groepen die, uh, die uitgesloten worden op dit moment. Dus uh, de emancipatie, als je het daarover hebt... dan moet je ook de, de, de poging wagen om het voor iedereen te doen. Uh -huh. We gaan nog even terug naar de, de verenging van het vrijheidsbegrip zoals... Jij die uh, diagnosticeert in onze tijd. Ja. Um, we hadden het net over Kluun. Een um, ander voorbeeld wat je noemde is. Um, het Lagerhuis. Ja. Dat was het televisieprogramma. Um, waarin alle lagen uit de bevolking vertegenwoordigd waren. en dan werd er een stelling gedeponeerd. en dan kon je uitleggen waarom je voor of tegen was. Ja. Nou ja, kijk, het, het, het, het probleem van. Uh, uh, dat soort uh, tv-programma's is dat het altijd gaat over een aantal soundbites. En ik noemde het al eerder, het gaat altijd om het spektakel. <tiek> er komen een aantal uh, zaken tegenover elkaar te staan. Uh, en dat wordt dan gezien als een, als een uh, retorisch uh, spel, Maar het gaat uiteindelijk om datgene wat, uh, wat ons uh, uh, het meest prikkelt. Uh, terwijl ja uh, af en toe is het nodig om niet zo snel... allerlei soundbites uh, tegenover elkaar te zetten... maar gewoon wat dieper na te denken over bepaalde kwesties. En het Lagerhuis is echt zo'n uh, zo zo programma... waarin de suggestie wordt ge gewekt dat iedere mening telt. Dus er worden allerlei meningen naast elkaar gesteld... maar uiteindelijk, als er bijvoorbeeld iemand is die even wat langer wil nadenken... over bepaalde kwesties, dan wordt hij de deur gewezen. En dat is typisch iets van deze tijd. Ook in de media, er worden ongelooflijk veel meningen... worden ons toegedicht en toegespuit. En iedereen mag wat zeggen, maar ja, telt iedere mening? Ik denk het niet. Laten we eens even gaan luisteren naar iemand anders... die jij ook noemt in je boek Hans Steeuwen. En naar zijn mening. Ja. Christen, honden, geiten als iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet wetsen. Mijn excuses uit ik zal. Voorstraf mijn laten pijpen door de meiden van Hall. Waarom heeft ze ons beledigd? Ja, vond het grappig. Ja? Wat ja. voelde u daar grappig aan? Nou, ik vond het leuk om, omdat jullie zo kuis zijn... om jullie dat in een seksuele context te noemen. Dat vond u grappig? Ja, vond het grappig. En als het dan oh. ook nog rijmt... dan is het natuurlijk kat en bak. Hebben er veel mensen om moeten lachen? Ja. Hoor? Inclusief uzelf? Ja. <laughs> en waarom altijd de behoefte om ons te beledigen? Ja, ik vond het grappig. Reageer hey, je eens op. Nou, ik, ik vind... Uh, uh, tegenwoordig zijn cabaretiers lijken wel de nieuwe... Uh, de nieuwe dominees, de nieuwe uh, priesters te zijn. Uh, mensen gaan naar uh, de kleine komedie of naar een andere schouwburg... om eens even lekker een avond te lachen. Lekker te lachen. Uh, fijn uh, om, om de meest stomzinnige dingen te lachen. En uh, ja, als je daar naartoe gaat, dan uh, letterlijk krijg je de, de, de, de spuug in je nek... van de mensen die, die om de meest stomzinnige dingen lachen. En ja, het, het, het lijkt wel alsof, uh, hoe harder je kwetst, hoe harder je... Je, je grappen maakt over, uh, over allerlei mensen, hoe, hoe mooi het is. En je merkt ook echt mensen die huilen echt werkelijk van het lachen. Uh, dus uh, ik sta altijd een beetje vreemd te kijken naar... Uh, hoe komt het nou dat, dat op dit moment uh, cabaretiers... Uh, degene zijn die uh, alles mogen zeggen, echt alles. Uh, en op het moment dat je ergens anders iets zegt... dat je eigenlijk al heel gauw wordt gezegd... ja, maar dat mag je toch niet zeggen? Dat kun je toch niet zeggen? Wat mag je niet zeggen bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat er bepaalde... Uh, uh, Mensen, uh, zoals bijvoorbeeld Wilders, die wordt voor het gerecht gedaagd als hij in de politiek uh, iemand kwetst. Uh, en dan wordt hij ook uh, daadwerkelijk uh, op bedreigd. Terwijl uh, mensen als Hans Steeuwen uh, of andere cabaretiers. Ik zeg niet dat hij het niet mag doen. Maar dat fenomeen dat hij het dus wel mag doen, dat cabaretiers het dus wel doen. is uh, het recht tot kwetsen in de, uh, in de schouwburg gebracht. En uh, ja, als het nou een achterliggend doel heeft waarin, uh, waarin je zegt van ja goed dat is kunst. Of dat, is, uh, dat dient een hogere waarheid. Of dat, uh, dat heeft echt de bedoeling om, uh, om, om echt een betekenis te geven van iets. Dan uh, zou ik het willen waarderen. Maar uh, ja, ik kan dat nog niet vinden. Misschien tijdens de muziek als we even gaan luisteren naar wat jij hebt meegebracht. Uh, waar gaan we naar luisteren? Uh, ik heb een, uh, uh, een cd uh, meegebracht uh, van Georges Brassin. Uh, en het nummer waar we naar gaan luisteren... Le Chanson d'Auvergnat. Ja. Uh, en dat is een, uh, een liedje... wat ik als eerste hoorde toen ik geboren werd. Ik ben uh, geboren in Afrika. In Cameroen. En uh, mijn vader die had zo'n klein uh, geel uh, plaatsspelertje bij zich. En uh, dan had hij kleine singeltjes. En uh, dit nummer van Georges Brassens... Uh, uh, liet hij altijd horen. En uh, later heb ik ontdekt dat het uh, Georges Brassin... echt een enorme kritische chansonnier uh, is in, uh, in Frankrijk... die uh, ja, ongelooflijk kritische teksten uh, te horen geeft. En, uh, maar zette hij het plaatje op? Toen jij geboren was? Of zeg je, het was het eerste nummer wat ik bewust hoorde toen ik eenmaal een kleuter was. Nee hoor, nee. nee, Het is echt het eerste nummer wat ik hoorde. En ik heb het. Hij had maar een paar plaatjes bij zich, want we zaten midden in de tropen. En uh, nou ja, dat is voor mij uh, ontzettend belangrijk nummer. En het gaat eigenlijk, dit nummer gaat eigenlijk over uh, het feit dat Georges in 1944 uh, bij een aantal hele arme... Uh, mensen uh, ondergedoken zat en uh, daar uh, uh, zij deelden alles met hem uh, en uh, dit lied is eigenlijk een ode aan die mensen die volstrekt arm zijn, maar dan, dan toch nog delen, en ook alles met hem deelden dus niet alleen in eten, maar ook zijn geld en heel erg genereus waren prachtig nummer Elle est à toi cette chanson Toi l'Auvergnat qui sans façon M'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin Toi l'hôtesse quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers le ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel ô père éternel Ja, ik dacht dat er nog even een servietje tussendoor kwam... maar dat was niet dit keer. Thierry, je vertelde net dat je in de tropen geboren bent. Wat deed jouw vader daar? Hij leidde daar predikanten op. Hij was uitgezonden door de Franse Protestantse kerk. En hij zorgde ervoor dat daar een aantal mensen een vooropleiding kregen... om vervolgens naar Frankrijk te gaan om daar verder te studeren. Welk land? Cameroen. Cameroen, ja. En, en uh, heb je iets van zijn uh, politieke bevlogenheid overgenomen? Nou, het grappige is dus, hij heeft mij uh, tier genoemd... omdat uh, dat komt van uh, Thierre Monde. En, de derde wereld. Uh, derde wereld. En uh, de Thierre Mondiste, dat, dat dat zijn eigenlijk de mensen die verwachten dat... Uh, uh, nou ja, vanuit de derde wereld, net zoals de Franse revolutie, de Thierry Tha, de De, de uitgeslotenen, dat, dat daar de bevrijding vandaan zou komen. Dus uh, in die zin heeft hij me met een enorme bagage <laughs> opgezadeld. En uh, dus in die zin, uh, hij, ja, hij, hij is uh, inderdaad, uh, heeft me erg beïnvloed. Waar begon bij jou het bewustzijn van het, het klopt niet deze wereld zoals die in elkaar zit? Uh, dat is, denk ik, uh, begonnen... Uh, op het moment uh, dat ik voor mezelf uh, uh, vrijheid moest definiëren. Uh, dat was eigenlijk op het moment dat ik uh, bij mezelf dacht van... Uh, uh, was in mijn studietijd uh, dat ik uh, dacht, wat, wat ga ik nu doen? Uh, en uh, ik kan niet echt een, een moment aanwijzen. Uh, maar ik denk dat dat voor mij uiteindelijk toch... Uh, uh, die definitie van vrijheid het belangrijkste is. Maar ja, ik zit even te denken waar ik dat nou precies moet. Uh, ik denk dus dat, dat, dat echt concreet is het uh, toen ik met Robin Brouwer... Uh, uh, we waren uh, allebei hoofdredacteur van een kunstblad, uh, HTV De IJsberg. Uh, dat is een, een blad voor en door kunstenaars van alle kunstenaarsinitiatieven. En uh, we wilden vooral een, een, een, een heel progressief blad maken... maar uh, inhoudelijk wisten we niet precies hoe we dat moesten doen. En uh, we vonden elkaar eigenlijk in, uh, in de kritiek op, uh, op het neoliberalisme. En toen merkten we eigenlijk, naarmate we uh, verder kwamen, weer last. <laughs> uh, zeker ook omdat uh, uh, we merkten ook in de kunst dat, uh, dat het was echt uh, ieder voor zich en God voor ons allen. Uh, we merkten totaal geen uh, solidariteit onder, onder kunstenaars. En uh, van daaruit zijn we eigenlijk uh, verder gaan uh, kijken. En uh, langzamerhand... Uh, ja, kwamen we eigenlijk uh, met een groep mensen, een uh, aantal kunstenaars... maar ook filosofen, theoretici, uh, juristen, uh, op, een, uh, ja, op een volstrekt uh, merkwaardige conclusie. Namelijk dat, uh, dat we deze samenleving langsland uh, echt uh, naar de kloten helpen. Hm. En we uh, zitten dus dit is waarschijnlijk rond 2005. <lacht> 2005 was het. Ja, ik praat met Thierry Bakker over de verwarring rond het begrip vrijheid... en het neoliberale denken en over onze samenleving in het geheel, zoals u hoort. En graag praat ik met uw luisteraar en met Thier door, het tweede uur. Wat is voor u echte vrijheid, in het klein of in het groot? En wat is onvrijheid of schijnvrijheid? Misschien dat u zich heeft los weten te worstelen... uit een benauwde omgeving, een, een verslaving, een verkeerd denkpatroon. Maar misschien ook heeft u uh, gewoond in een uh, land waarvan u dacht... dit is echt wat onvrijheid betekent. Het het kan van alles zijn. U heeft misschien ook wel vragen voor chair. die blijft zitten, dus u kunt ze stellen. Vanaf kwart voor één kunt u bellen naar 0800 1121 of mailen naar casaluna-ncrv.nl. En twitteren kan ook, hashtag Casaluna. Die vrijheid, zoals die in onze samenleving uh, begrepen wordt... Uh, verengd is tot um, vrijheid van meningsuiting en consumptieve keuzevrijheid... Dat uh, verbind uh, uh, jij Bremens. aan, als ik het goed begrepen heb... aan uh, politieke partijen als de PVV en uh, de nieuwe democratisch... ik moet nog even oefenen hoor... De democratisch politiek keerpunt van Hero Brinkman. Jij zegt ergens, uh, zij zijn gedoemd tot mislukken. Uh, uh, nou, kijk, het, het, het ze, de, de, de, de afgelopen jaar is, is het woord vrijheid... Uh, weer in de, in, de, uh, in de schijnwerpers komen te staan als een, als een vrijheid dat je, dat je als recht hebt. Ja? Dus, en dat recht dat, uh, dat zou dan in de grondwet verankerd zijn. Uh, maar de geschiedenis uh, vanaf de Verlichting, vanaf de Franse Revolutie, leert ons nou dat die vrijheid niet zonder een, een verplichting kan. Die vrijheid bestaat bij de gratie van, van de verplichting, namelijk van die grondwet. We hebben wetten gesteld om die vrijheid te garanderen. Dus een bepaald gedeelte van de vrijheid die wij verworven hebben, die moet je opgeven om die vrijheid in stand te houden. Mm -hmm. En daarvoor hebben we dus een staat-generaal, een trias politicus, scheiding van kerk en staat. Uh, allerlei zaken die, die, die bevochten zijn in de 18e en 19e eeuw. Uh, kiesrecht voor iedereen. Dus dat zijn allemaal rechten die verworven zijn dankzij een aantal verplichtingen... die we in stand hebben gehouden. De belasting betalen bijvoorbeeld. Uh, het is heel belangrijk om dat goed te beseffen. Dus al die uh, zaken die we hier uh, kunnen doen... Hè, bestaan met de gratie van het feit dat we belasting betalen... dat we uh, elkaar niet de kop inslaan. En dat we bepaalde wetten hebben. En ja, het feit dat wij dus bepaalde verlangens... Dus uitstellen, dus de definitie van Freud, Sigmund Freud, die zegt altijd: van ja, beschaving bestaat bij de gratie van het feit dat we een aantal verlangens uitstellen, eventjes inperken, niet doen. <laughs> en nu lijkt het wel alsof er een aantal partijen, maar dat is niet alleen uh, de PVV. Uh, of de partij van Hiro Brinkman. Ik denk ook dat, uh, dat partijen als, uh, als, als, als VVD en D66 uh, ontzettend uh, laissez-faire verhaal uh, erop nahouden. Dus uh, laat het maar gaan. Laat die vrije markt maar gaan. Uh, nog meer vrije markt. Uh, de vrije markt, daar moet alles gebeuren. Terwijl iedereen weet dat als je naar een markt toe gaat, ja, als je naar de dapper markt toe gaat, of als je naar. Uh, uh, willekeurig welke markt gaat, die is gereguleerd. Daar zijn marktmeesters die, die slaan daar piketpaaltjes. die uh, de stands moeten worden opgehaald, ze betalen geld om uh, uh, um schoon te maken. Dus ja, uh, een markt bestaat bij de gratis van niet-vrijheid dat het gereguleerd is. En als je eens heel, heel goed gaat kijken... ik heb heel veel uh, op de dappermarkt gekeken, omdat ik daar veel geflyerd heb... Uh, uh, dan zie je dus dat uh, op een gegeven moment een bepaalde uh, standhouder van de markt... die zegt tegen zijn meester: hey, ik moet even naar de wc. Kun je even op mijn stand passen? Nou, die, die past erop en de ene gaat een kopje koffie voor de ander halen. Dus je ziet dat, dat er een enorm sociaal, gemeenschappelijk leven ontstaat. Dus mijn, mijn basisgevoel eigenlijk bij, uh, bij deze samenleving... en dat probeer ik ook altijd duidelijk te maken... De, ten aanzien van, van mensen die uh, op PVV stemmen of, of op... Uh, een uh, partij van Hero Brinkman. Je moet dus kijken, goed kijken naar wat er nou werkelijk gebeurt... als je het over vrijheid hebt. Dan zie je dat allerlei mensen ontzettende plicht hebben naar elkaar... om iets voor elkaar te doen. Dus vrijwilligheid. denk je altijd, ja, vrijwillig, iedereen wil dat toch vrij. Maar dan zit er ook wel degelijk een plicht in om dat te blijven doen. Maar wat je op de dappenmarkt ziet, zie je niet in de vrije markt. Absoluut wel. Uh, alleen je ziet eigenlijk dat uh, heel veel mensen... Uh, ...op het moment dat ze uh, verder gaan in hun, het ontwikkelen van hun, uh, uh, hun, hun eigen vrijheid... ...dat ze op een gegeven moment verslaafd raken aan die vrijheid. Dus dat ze alleen nog maar meer vrijheid willen. Dus ze willen op een gegeven moment niet alleen maar uh, rijk worden... ...maar ze willen nog rijker worden. En ze willen vervolgens dus zo rijk worden dat ze onafhankelijk van iedereen worden... Ze willen uh, zo rijk zijn dat ze een eiland in Griekenland kunnen opkopen. Dat ze een boot hebben zo groot dat ze echt niet meer uh, in een haven kunnen komen. Uh, ze willen uh, zo onafhankelijk zijn van iedereen en alles... Dat, dat ze dan denken dat hun absolute vrijheid gerealiseerd gaat worden. En dat is natuurlijk een, een prachtige utopie hè, voor onze samenleving. Namelijk dat we als individu volstrekt onafhankelijk komen te staan... van, van de rest van de samenleving. Uh, nu maak ik een beetje een karikatuur ervan, maar ik denk dus dat... Uh, uh, vanuit die uh, economie er ongelooflijk veel uh, zaken zijn... zoals consumptie, die, die uh, verslavend zijn. Je merkt dus bijvoorbeeld mensen die uh, telefoonverslaafd zijn... Uh, die uh, eetverslaafd zijn, verslaafd aan drugs, verslaafd aan alcohol. En dat wordt allemaal gestimuleerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar reclames... Het wordt allemaal gestimuleerd om, om nog meer te consumeren... nog meer te drinken nog meer te eten. We hebben nog precies vier minuten... Om het alternatief te schetsen. Oeh. <laughs> is al tijd, Hoe dat gaan is we dat doen? Hoe gaan we dit, dit schip keren? Uh, ik denk uh, het belangrijkste is altijd uh, uh, te beseffen... Dat, er, uh, uh, niet een, een altern dat het niet een alternatief is. Dat er, dat er inderdaad in deze samenleving, uh, ik merk het uh, dagelijks in, in de politiek in Stadsde Oost, waar ik uh, deelraadslid ben, uh, dat er zo ontzettend veel mensen zijn die, die vrijwillig uh, allerlei zaken doen. Die dus werkelijk allerlei verbanden hebben waarin ze sociaal met elkaar omgaan. En ik denk dus dat, uh, dat noemen ze tegenwoordig ook wel, met uh, een moeilijk woord, de civil society. Ik noem het gewoon het maatschappelijk middenveld met alle vrijwilligers die hun uiterste best doen om elkaar te helpen. Ik denk dat als je dat weer gaat stimuleren en van daaruit gaat denken, in plaats vanuit de economie, dan kun je ook de burger weer dichter bij de politiek brengen. En dan uh, denk ik dat je een hele stap maakt. Maar nog een belangrijk punt. Um, jij zegt. Um, het is op, op een bepaalde manier. Is, is de moraal uit de samenleving verdwenen? Die moet terugkeren. Mo en dan. dan... Ik weet niet of jij dat aanhaalt of dat ik dat ergens anders heb gevonden... maar de Harvard-filosoof Sandel die zegt... morele deugden zijn als spieren die je moet trainen... en we zijn allemaal uit vorm geraakt. Maar hoe breng je nou die moraal terug? Nou, ik denk... Uh, uh, het, is, het, is, het is wel grappig dat je die Sandel aanhaalt... want uh, die wil dus eigenlijk de moraal weer uh, binnen het bestaande systeem hebben. Maar we moeten wel goed beseffen, we zitten momenteel echt in een systeemcrisis... Ja, dus de, de, de wijze waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd... die kan zo niet langer. Dat zie je aan het feit dat, dat iedereen met zijn handen in het haar zit. We moeten echt een stap terug. En uh, ik noem dan altijd het bekende voorbeeld van... Uh, uh, een uh, science fiction pilot... Uh, waarin uh, op een gegeven moment uh, de hele aarde in de fik staat. Dat klinkt allemaal heel apocalyptisch. Maar uh, waarin uh, op een gegeven moment een aantal mensen zich verzamelen... en een ruimteschip instappen. Uh, het is de pilot van een bekende... Uh, science fiction, die ik de naam vergeten ben. Maar op een gegeven moment gaat dat ruimteschip gaat omhoog. En dan uh, vragen de mensen die op de, in dat ruimteschip zitten... Wat, wat gaan we nou doen? Er is hier helemaal geen geld. Er is helemaal niks. Hoe gaan we dat aanpakken? En dan zegt de kapitein van het schip... wat we nu kunnen doen is uh, iets heel anders. Namelijk, we kunnen onze samenleving bouwen op solidariteit. Op vertrouwen in elkaar. Nieuw vertrouwen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, een van de belangrijkste currencies is... Uh, die, die we nodig hebben, namelijk het vertrouwen in elkaar... en niet in, uh, in allerlei uh, currencies van, van, van, van, uh, van financiële werelden. Maar wie brengt dat vertrouwen terug in de maatschappij? Ik denk uiteindelijk dat dat een, een heel politiek verhaal is. Ik denk uiteindelijk dat uh, mensen moeten weer naar de openbare ruimte toe. Je moeten weer naar plekken toe waar, uh, waar mensen samenkomen... en met elkaar erover praten. Dus, uh, vroeger waren in Griekenland waren dat de agora's. De vroegere democratieën en demos en kratos, dat is de, de macht en de kracht van het volk. Als je, als je, als je dat weer te, te politiseren, als je die mensen weer terug naar de openbare ruimte krijgt... en dus ze daar werkelijk met elkaar laat praten en ze uh, weer invloed geeft in Den Haag... Uh, dan, uh, dan denk ik dat je, uh, dat je de volgende stap kan maken. Maar moeten er ook grote mannen en vrouwen opstaan om uh, dat tijd te keren? Ik denk dat uh, soms zelfs vergeten wordt dat uh, de, de kleinste mensen, uh, tussen aanhalingstekens, uh, ons, onze wereld gered hebben. Ik noem het voorbeeld van de Cuba-crisis, uh, waar in een onderzeeboot uh, ooit een aantal onderofficieren aan het vechten waren wie op de knop zou drukken om de... Uh, de atoombom te laat, te af, af te laten schieten. En toen is uh, een, een hele onbenullige onderofficier... die heeft die andere man een klap gegeven... en daardoor is die atoombom niet... Uh... Dus het zijn vooral ook de, de, niet de grote mensen... maar de kleine mensen die het moeten doen we gaan de tweede uur door. Um, wat ik nog even wil zeggen. Jij staat samen met Robin Brouwer acht avonden in de Nieuwe Liefde in ja. Amsterdam. Elke derde dinsdag van de maand. begint 18 september. Ja. En dan gaan jullie het hebben over, waar we het nu ook over hebben... beschaving in de uitverkoop, dogma's van de markt, ja. de wereld zet door... en nog heel veel andere dingen. Um, en voor uw thuisluisteraar... ik wil graag straks samen met chair doorpraten over vrijheid... Um, wat is voor u echte vrijheid in het klein of het groot? Wat is schijnvrijheid? Wat is onvrijheid? Waar ziet u het maatschappelijk, waar ziet u het in het persoonlijke leven? Hoe heeft u zich daaroverheen kunnen zetten? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. U kunt bellen naar 0800-1121 of mailen naar NCV.nl. En twitteren kan ook, hashtag kazaluna. Tot zo. Ik ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat en jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskaal. Boek 3, aflevering 37, 1974. Ah.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 Moet ik moet er niet aan denken. Ook geen kopje thee. Thee wil ik wel proberen. Ik moet de gordijnen zeker dichtlaten. Ja. Hoe laat moet ik opbellen? <tie> Hoe laat is het? Negen uur. Ik kan je nu wel opbellen. En naar wie moet ik dan vragen? Vraag maar naar Bart vraag of hij het doorgeeft aan Bavelaar. En wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik ziek ben natuurlijk. Dus niet dat je hoofdpijn hebt? <tie> nee, ziek kou. Alt heeft zich gisteren ook ziek gemeld. Die heeft ook kou gevat zeker eergisteren. gisteren. En Balk heeft gisterenmiddag toen je er niet was...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 Dank je. Hoe gaat het nou? Nou, wat gammel, maar verder gaat het wel. Zou je dan niet liever nog een dag thuis blijven? Ik heb toch geen koorts meer? Maar anderen blijven toch ook thuis? Wacht je dat Ad alweer op zijn werk is? Ja, Ad. En die pijn dan? <coughs> Welke pijn? Die pijn in je borst. Nou, dat gaat wel weer. Je zei toch dat je pijn in je borst had? Nou, dat is niks. Maar waar heb je die pijn dan?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 Lastelijke fantasieën bij zelf terugschrok, Als genoot hij heimelijk van de edelmoedige schijnheiligheid die in die fantasie verborgen lag. Ha, ben je er weer? Ik ben er weer.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 <tie> <tie> Hebt u een kop koffie voor me, meneer Wigbold? Ik heb u een paar dagen niet gezien. Ik heb een vergadering gehad. Ha, heb jij nog iets van Ad gehoord? Ad is ziek. Ja, dat weet ik. Maar ik vroeg me af of jij weet wat hij heeft. Nee, maar, maar ik maak me zo want wel ongerust over. Zo erg zal het toch niet zijn?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 Het bureau naar de roman van JJ Voskuil in de regie van Peter Tenuil met Krenter ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en in podcast ntr.nl/bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.